Zijn. Um, en als u zegt, um, u geeft aan van nou de SIA die um, ja, u vindt de SIA niet bedoeld voor een dergelijke um, investering, en dat is een punt um, waar wij um, een ander inzicht hebben. Omdat ik denk dat de SIA wel is bedoeld om dit soort investeringen aan te jagen. Het is een, nou ja, een ook voor de mensen die minder wellicht bekend zijn, de luisteraars thuis. De SIA is onze strategische investeringsagenda. En ik realiseer me dat die afkorting nu al een aantal keer valt. Wat misschien wat lastig is, maar het is onze strategische investeringsagenda. En dat is een apart spaarpotje zal ik zal ik maar zeggen, die bedoeld is om extra eh, ja, uitgaven ook te stimuleren... en een, een, een soort ja, investeringsfonds. Dat is een apart potje waar we, nou ja, waar we de laatste jaren eh, geld in stoppen. En eh, nou, bij mijn, eh, naar mijn eh, inzicht is dat potje dus ook echt bedoeld... om die investeringen aan te jagen. Ik eh, zie dat ik een vraag... Ja. Meneer Kramer. Ja, wethouder. Dan kom ik toch nog maar even terug op... Uh, zeg maar die strategische investeringsagenda... Zandvoort AC 2017-2025. En wel in het overzicht uh, tabel van de bestedingsprognose... op pagina 18 staat onder activiteit formule 1 duidelijk... vanuit bestaand budget. Dus uh, dat u hier uh, 1 miljoen gaat onttrekken... Uh, voor uh, iets wat... Waar wij, zeg maar, in ieder geval door de wethouder financiën constant op worden gewezen. Wees er voorzichtig in, want er komt nogal wat op ons af. Al gaat het over grondexploitaties, al gaat het over andere zaken. Uh, dus ik vind het uh, ongelooflijk jammer dat uh, wij, zeg maar, uh, wat wij kunnen besteden voor onze burgers, zeg maar, bedragen uit de SIA gaan inzetten voor dit soort evenementen. Mevrouw Cunners, u wil hierop reageren, toch al. Ja, graag voor dat voorzitter, met toch een kleine opmerking. Ja. Want het doel van de CIA is natuurlijk wat breder. En u haalt uh, dat uh, tabelletje aan, maar daarboven staat ook bij. Daarbij gaan we wel uit van de no nodige flexibiliteit voor de inzet van middelen. Om de actuele zaken voor de strategische investeringsagenda in de komende periode snel op te kunnen pakken. En we hebben nu zo'n actualiteit. Er zijn meerdere actualiteiten die al ons reeds kenbaar zijn gemaakt door de wethouder Financiën. Precies, en daar hebben we ook op ingespeeld. En in die is zo'n nieuwe actualiteit die zich voordoet. En daar spelen we ook op in. En dan is het nu weer aan de voorzitter. Want dat ging heel snel allemaal. Maar dat gaat die <laughs> antwoord af en toe zo. We switchen van links naar rechts. Uh, en we zijn, we zijn er verschrikkelijk druk mee. Uh, wethouder, als u nog ja, kort wil ik... antwoorden, uh, wil ik u daar de gelegenheid van geven. Anders kom ik met een ander voorstel naar de raad nu. Of naar deze commissie. Ja, ik, ik, uh, ik ben rond uh, kort af de vragen die de OPZ uh, had gesteld, dat waren ook de laatste. Uh, als u doet ook op het uh, overzichtje uh, vanuit die onttrekking, dan ziet dat ook echt op de startnotitie en de F1 uh, uh, lobby. Daar stond bestaand budget. En dat heeft ermee te maken dat het budget al was gegeven. En dat is die. Uh, na 50.000 euro. Maar ik zal daar, als u daar behoefte aan hebt... straks bij de raadsvergadering nog wat nader op ingaan. Uh, ik denk dat het een... Uh, uh, dat, dat heb ik al gezegd, maar ik wil het toch nog wel een keer zeggen. De Formule 1 uh, biedt enorme kansen. is juist dat vliegwiel ook voor verdere investeringen in Zandvoort. En daarom denk ik dat, het, uh, dat de SIA echt een passend dekkingsmiddel is... Als u eh, daarnaast nog kijkt ook naar eh, de hoogte van de toeristenbelasting... Eh, met 2,75, dan... Eh is het ook zo dat de verschillende gemeentes daar heel verschillend mee omgaan. Een plaats als Amsterdam doet een bepaald percentage. Je ziet badplaatsen die een differentiatie hebben... met een camping en andersoortige hotelovernachtingen. En nou ja, vergeleken bij een grote... Ja, wij zijn de tweede badplaats en als we dan kijken naar de eerste badplaats van Nederland uh, en Scheveningen... dan liggen daar uh, de tarieven wel weer uh, hoger. Maar als ik uh, uh, kijk naar ons voorstel, ook in relatie tot onze directe omgeving... dan vind ik dat ook echt passend. Ik, ik wil een voorstel doen aan de, aan de commissievergadering. Wat mij betreft, maar ik wil, als u het met me eens bent, laat me even het voorstel doen, meneer Kramer. Ja? Dan vraag ik ook aan u of u het daarmee eens bent. Uh, het is nu negen uur. Uh, we hebben, uh, nou ja, in het begin heb ik in ieder geval uitgesproken: laten we om een kwart voor negen te proberen klaar te zijn. Dat redden we niet. Helemaal niet erg, dat is ook logisch. Maar er is volgens mij wel behoefte aan een pauze. En we hebben volop de gelegenheid in een eerste en in een tweede termijn... bij de gemeenteraad zo dadelijk om dit nog over te doen... vragen die niet beantwoord zijn om hier te stellen. Dus ik doe uh, aan u de oproep om nu uh, akkoord te gaan met een pauze. Geen gebruik te maken van de rondvraag. En om, u wilt nog wel in de rondvraag iets zeggen. Ik zou dat voor een volgende commissievergadering willen vragen in ieder geval... Uh, en dan uh, kunnen we kwart voor negen verder gaan. En dan geef ik niet het stokje, maar de hamer graag over aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester. Dan zult u mij op een andere plaats terugvinden. Kunnen de meerderheid zich hierin vinden? Ja, u niet. Dan bent u geen meerderheid, mevrouw. Want ik zie heel veel mensen wel knikken. En uh, ja, dat is ook een vorm van democratie. En het is ook nodig ook, het is goed om even te pauzeren. Uh, even de zinnen te verzetten, elkaar nog even te spreken. Dus deze vergadering wordt daarmee ...afgesloten en om kwart over negen gaat tien voor half tien. Tien voor half tien gaan we verder met de gemeenteraad, met de voorzitter en de burgemeester. Tot zo! them.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 Goedenavond, dames en heren. Aanwezigen in deze mooie klassieke raadzaal, luisteraars en kijkers thuis. Welkom bij de openbare raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. En ik denk een bijzondere vergadering, want er staat inmiddels op het lijstje van de vaststelling van de agenda... en dat is dan van u afhankelijk of we daar het debat over gaan voeren een bijzonder besluit. Misschien, dames en heren van de Raad ook, van droom naar werkelijkheid. Welkom. Bij... Ik heb geen mededelingen. Verder Zijn er van uw kant mededelingen in de vorm van belangen. En dergelijke mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Uh, bij agenda punt 4, een van de hamerstukken... Uh, dat... Dat mag mij betreft een hamerstuk blijven. Alleen wil ik dan wel dat u stelt dat ik niet gestemd heb. Want ik heb namelijk een zienswijze ingediend op dat onderdeel. Ik weet niet of dat mogelijk is. Anders moet het geen hamerstuk zijn. En ja, we stemmen. maken daar aantekening van uh, mevrouw Van der Veld. Prima. Dat u uh, belanghebbende bent. Want daar was de kern volgens mij. Juist. Goed. Iemand anders mededelingen in de vorm van belangen of betrokkenheid? Niemand? Dan ga ik naar de loting. U bent natuurlijk allemaal nieuwsgierig. Uh, nummer 15. Meneer de Grifier. Meneer Stefan. Meneer Stefan, als het tot een hoofdelijke stemming komt... ga ik bij u beginnen. Uh, nou is even de vraag, ben ik ingelogd? Nee. Want ik zie dat waarschijnlijk in de camera thuis... de naam van meneer Mettes onder mijn gezicht staat... en dat wil ik hem niet aandoen. <tie> Nou, als het goed is, maar het is voor de kijkers thuis, gaat het met vertraging. Komt nu mijn naam eronder. Um, dan is agenda punt 1 daarmee bijna ten einde, want... Er is nog een ander mooi onderdeel van dit punt en ik kijk haar nu aan. En dat is het wel of niet benoemen tot buitengewoon lid van deze raad. Maar voordat ik daartoe overga wil ik de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven. En hij kijkt mij al even uh, trots en blij aan meneer Algebali het woord geven. Aan u het woord meneer Algebali. Ja dank u wel voorzitter. Ik zal maar meteen beginnen met het voorlezen van de, van de brief.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 dat er geen beletselen zijn om de kandidaat als buitengewoon raadzid te benoemen. Uh, met vrienden groet de commissie. Dank u wel, uh, meneer Algebali. Zijn daar vragen over aan de raad, of door de raad aan meneer Algebali? Kijk rond, dat is niet het geval. Mijn voorstel is om dit bij acclamatie te doen. Goed. Goed. Dan is die hobbel ook genomen. En dan wil ik graag mevrouw Duin... ...hier voor mij hebben. En ik kom een stukje naar haar toe. Leden van de raad. U mag uh, gaan staan. En voor zover dat op de tribune ook. Open... wordt even de techniek... Uh... ...wordt nu onderzocht terwijl ik doorpraat... Ben ik nu wel achterin verstaanbaar? Ja? ja? Goed. Dank, uh, Bodus, uh, ja. voor deze aanvulling. Talita, we hebben al een keer eerder kennis gemaakt. Dat was de reden dat ik even je en jij zeg. Het zou ook om het leeftijdsverschil kunnen, maar uh, soms zeggen we even wat anders tegen elkaar. Je hebt al wat sporen in dit gebouw uh, achter de rug. Je bent volgens mij ook lid van de jeugdraad geweest een keer. En misschien gaf dat wel zoveel plezier en genoegen dat je later bent doorgestoomd... en nu opgaat om buitengewoon lid van deze raad te worden. En dat is niet zomaar wat. Het is ook niet een tweede rangs lid. Nee, het is een eigenstandige invulling van een bijzondere functie... om mee te denken met onze mooie gemeente... met die bijzondere uitdagingen. En ik wens jou daar straks succes mee. Want voordat ik dat ga doen... hou ik jou voor, dat heb je ook afgesproken, de belofte. En als je het daarmee eens bent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 Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen. Dat ik mijn plichten als buitengewoon lid van de raad... naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank je wel. Dan heet ik jou van harte welkom en feliciteer ik jou daarbij. En daar hoort natuurlijk een mooie bos bloemen bij. Uiteraard onze gedragscode. Met de druppel, zodat je het gebouw in kunt komen. En ik ben even aan het kijken... Wie daar daar daar, daar was de foto dan? Het is inmiddels wel duidelijk tot welke fractie jij mogelijk gaat <aan vidrio> toetreden, Talita. En dat is voor de kijkers thuis de VVD-fractie voor de goede joden. Euh, ik ga kort de vergadering schorsen. Dan kan deze raad jou feliciteren. <dishes> <t kissy> <topt> <you a> <laughs>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 Dames en heren, ik heropen de geschorste raadsvergadering. Mevrouw Duin is op de tribune gaan zitten. Met een paar bossen bloemen en trotse ouders. Wij gaan door met agenda punt 2, want agenda punt 1 is nu afgewikkeld. Agenda punt 2 is het vaststellen van de agenda. En daar is aan toegevoegd de gemeentelijke bijdrage formule 1 als raadsvoorstel. Gaat u ermee akkoord dat ik die op de agenda zet als een nieuw agenda punt 5, En de andere punten gaan dan genummerd worden... 6 ingekomen post, 7 verslag en 8 sluiting Is dat akkoord? Ik kijk even rond. Ik zie instemmend geknik. Dan gaan we dat op deze wijze doen. Dan kom ik... Zijn er andere vragen of opmerkingen over de agenda van uw kant? Ik vergeet het bijna in de veronderstelling dat u die niet heeft. We kennen elkaar zo lang. Dat is niet het geval. Dan stel ik de agenda... Op deze wijze vast en gaan we daarmee aan de slag. Ik kom bij de afdeling hamerstukken. De agendapunten 3 en 4. 3 is het vaststellen van de eerste wijzigingsverordening belastingen 2019. En vier is het vaststellen van het bestemmingsplan Stationsomgeving Slash Oud-Noord. Met de kanttekening als gemaakt door mevrouw van der Veld bij de opening onder de kop mededelingen. Volgens mij is het een hamerstuk. En daarmee hamer ik ze af en zijn we al dus in de besluitvorming weer een stap verder. Dat brengt mij op de bespreekstukken. En dat is het agendapunt gemeentelijke bijdrage formule 1. In de commissie heeft u daar al over gesproken. Ik heb het zo beluisterd dat u allen de gedachten helemaal onderstreept... Positief daar tegenover staat dat er nog wat vragen wellicht nu nog in de uitvoering zijn. Nou, daar gaan we iets meer ruimte voor bieden dan gebruikelijk. En dat de wijze van dekking en financiering mogelijk nog in discussie gaat komen. En ik ben van u gewend dat u de hoofdlijnen keurig bewaakt. Dus we gaan het zien in eerste termijn. Hoe leuk kan ik het maken met u? Ja? Wie wil in eerste termijn het woord? Ik denk iedereen wel, hè. Ik schrijf even toch de namen op voor de zekerheid, want we hebben wisselende woordvoerders. Meneer Van Marlen, meneer Van Tichelen, mevrouw Geuransson, meneer Stefan, meneer Kramer, meneer Algebali. mevrouw Koper, mevrouw Van der Veld. Heb ik iemand tekort gedaan? Nee? Nee? Um, en de vier fluistert mij in. En terecht uh, is het een goed idee om de partijen die een motie dan wel abonnement willen indienen... die als eerste het woord te geven en daarna het rondje verder. Want dan kunt u die allemaal ook in de eerste termijn, voor zover u dat wilt, gelijk meenemen. Lijkt mij een prima voorstel. En ik zie in stemmend geknik... Eens even kijken. Meneer Elkebali, u was in de commissie de eerste die een motie aankondigde. En daarna, meneer Kramer, u had het over een abonnement. Meneer Elkebali, u mag als eerste. Ja, en voorzitter, ik neem aan dat ik dan begin met de motie. Dat het handig en makkelijk zit voor de vergadering. Graag. Ja. Dank u wel, voorzitter, dan. Uh, ik zal de motie... Uh voorlezen. Ik zal voor de duidelijkheid ook alle punten die, ik, die wij hebben opgeschreven ook voorlezen. Dat in tegenstelling tot wat we normaal gesproken doen. Uh, ja, wij vinden het belangrijk dat, dat de nuance wordt, wordt neergelegd en we zullen hem dan ook daarom zo voordragen. Ik begin bij de overwegingen. In het raadsprogramma duurzaamheid een belangrijke rol heeft. Zandvoort in het raadsprogramma heeft opgenomen het van belang te vinden dat de gemeente een schone, duurzame en groen uiterlijk heeft... en dat dit aantrekkelijk dient te zijn voor inwoners en toeristen. Sarki Zandvoort zelf heeft aangegeven in de media... de duurzaamste Grand Prix van de wereld te willen organiseren. Nederland zich heeft gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen... in het akkoord van Parijs. Veel grotere, vervuilende bedrijven doen aan CO2-compensatie. Constaterende dat... Zandvoort zich bewust is van het feit dat het in een natuurgebied ligt. Maatschappelijk het draagvlak vergroot... wanneer een Grand Prix duurzaamheid omarmt en um, meer CO2-neutraal wordt gemaakt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke klimaatdoelstellingen. In het uitvoeringsprogramma van het raadsprogramma staat... dat Zandvoort evenementen wil verduurzamen. Er in datzelfde uitvoeringsprogramma staat... dat er ook mogelijkheden tot verduurzaming van het circuit liggen. Het nu de uitgelezen kans is om onze ambities... rond het zijn van de duurzaamste bladplaats... met een circuit goed op kaart te zetten roept het college op in de onderhandelingen met circuit Zandvoort alles in het werk te stellen... om de Grand Prix van Nederland in Zandvoort te organiseren op een duurzaam mogelijk, mogelijke manier. Waarbij er wordt gekeken naar in het, ma het maximaal inzetten op duurzaamheidsmaatregelen... rond de mobiliteit en bereikbaarheid van Zandvoort middels openbaar vervoer en fietsgebruik. Het duurzaamheidsgehalte van het evenement vergroten rond catering, afvalmanagement, het hergebruik van materialen ten aanzien van de gehele programmering aandacht besteden... aan duurzaamheid en circulaire economie. Het zoveel mogelijk compenseren van de CO2-uitstoot... samen met het circuit te komen tot een project die duurzaamheid zal ondersteunen. En deze motie is mede ingediend door het CDA, de Partij van de Arbeid en D66. Um, ik vervolg dan, denk ik, hier naar mijn betoog. Um, ik ga je sprake? toch even onderbreken, meneer Algebali. Dat zou wel gebruikelijk zijn, maar ik wil even... De, de vraag stellen aan de raad, zijn er vragen ter verduidelijking? Uh, inhoudelijk debat over de motie neemt u gewoon mee in de eerste termijn. Ik kijk even rond, dat is, niet het, dat is wel het geval, mevrouw Van der Veld. Ja, um, bij het ene laatste oproeppunt aan het college... daar lees ik iets en daar staat... zoveel mogelijk compenseren van een CO2-uitstoot. En mijn vraag is, hoe dan? Wel, Bali. Uh, voorzitter, um, zoals gebruikers in het huis gaan wij uh, bij een motie niet in op de uitvoering van die motie. Die uitvoering van die motie ligt bij het college. Ik kan u wel forced, uh, voorbeelden noemen. Uh, voorbeelden zijn bijvoorbeeld die ook in de luchthard worden toegepast: het planten van uh, bomen, um, het geven of een, het, het doen van een toeslag op tickets, uh, die dan daarmee weer wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. Um, ik kan nog wel een hele, de hele vergadering doorgaan, de hele avond doorgaan. Uh, maar dit zijn enkele voorbeelden die uh, ja, kunnen worden genomen. En op een hele simpele manier ze mij vraagt. Dank u wel, meneer Algebali. Anderen die nog een vraag ter verduidelijking willen stellen... dat is niet het geval. Meneer Elkebali, eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, u begrijpt, ik heb het ook al in de commissievergadering aangegeven... dat voor GroenLinks dit misschien wel het duivelste dilemma is wat er bestaat. Aan de ene kant zijn wij GroenLinks. De partij de die duurzaamheid uh, graag uitdraagt en het belangrijk vindt... dat we onze aarde en uh, alles wat erbij hoort doorgeven aan, aan onze kinderen... en dat op een goede manier. Al dat ik over kinderen praat, want ik ben pas net 25. Um, Je hebt er al vijf kunnen hebben. Ja. Ja. Ja. Um, U heeft het... ambitie. Wie weet. Maar het is, het is natuurlijk ook van belang in het Zandvoorts uh, algemeen belang dat een evenement als de Formule 1 hier zou komen. En ik begrijp ook mijn collega's van andere partijen. Ik hoop ook dat zij begrijpen dat dit voor mijn partij... en voor mijn persoon en mijn fractiegenoten... de allermoeilijkste beslissing is die er valt te nemen. Want waar kies je voor? Het belang van de burger of het belang van de partij? Met daarin het oogschouw het algemeen belang van bijvoorbeeld het land... en misschien wel om het heel groot te maken de wereld. En dat is voor mijn partij echt een moeilijk dilemma. En onder het dilemma liggen ook nog andere punten... Het grootste dilemma hebben we natuurlijk proberen te vatten in de motie. We zijn ook dankbaar aan die partijen die de die hebben ondersteund. Het andere dilemma zit in het geld. Um, en hierop hebben we een set vragen voorbereid... en die zouden wij graag door de wethouder duidelijk willen zien beantwoord worden. Allereerst de eerste vraag. Kan de wethouder ons toezeggen dat er geen euro gaat... naar de organisatie van de F1, het beursgenoteerde bedrijf, de FOM? Kan de wethouder ons toezeggen dat de side-events te maken zullen hebben... met de maatschappelijke en sociale ondersteuning van onze samenleving. En dat deze daar in haar breedest van zal profiteren. En tot slot klopt het dat het geld dat wij gaan besteden... ten gunste is uh, van een uh, duurzame en verhoudbare manier... van uh, de verkeersproblematiek richting Zandvoort en in Zandvoort. feit is uiteraard dat... De Formule 1, hoe mooi we het ook gaan maken en hoe leuk we het ook gaan maken, nooit een duurzaam evenement zal zijn. En daar zit ook de moeilijkheid. Elk evenement in Nederland er is geen evenement in Nederland dat, dat, dat duurzaam is. In de zin van dat zij alles CO2-neutraal doen. Hiervoor hebben wij dus die motie ingediend en wij hopen ook nogmaals op de steun van een, bijna de, de hele gele raad. Reden hiervoor is dat wij dit indienen dat wij vinden dat wij zoveel mogelijk moeten doen... en zeker in het, in het licht van ons raadsprogramma... aan de duurzaamheidsvraagstuk. En wij zien dat ook echt als een taak van deze raad. U heeft met z'n allen gecommitteerd aan het raadsprogramma. We hebben daar uitvoerig over gesproken... en daar is een uitvoeringsprogramma uitgekomen. In het uitvoeringsprogramma is duidelijk opgenomen... dat wij uh, heel veel aan duurzaamheid gaan doen. En ook het circuit uh, is daar specifiek in opgenomen. En wij zien dus dit echt als een taak voor onze raad... Dan is tot slot de vraag, voorzitter, wat gaan wij als partij doen? En om heel eerlijk te zijn, ik weet het op dit moment nog niet. Ik weet echt niet welke kant wij op gaan stemmen zometeen. En dat is niet een dreigement of wat dan ook richting wie, wie dan ook. Maar u moet nogmaals weten dat het heel erg gevoelig binnen mijn partij ligt. En ik probeer daar zo goed mogelijk afwegingen te maken. En ik denk dat deze vergadering daar ook uh, heel erg belangrijk in zal zijn. Dus daar wil ik het graag even bij laten in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. En u heeft een interruptie van meneer Deen. Ja, dank u wel. Ja, meneer Elgebali, ik ben toch even benieuwd. U heeft zich in de voorgaande bijeenkomsten... die over de Formule 1 gingen... uitermate positief uitgelaten. En nu merk ik wat, uh, wat twijfel en wat, wat draaien. Wat heeft u daartoe doen beslissen? Het is een beetje verwarrend voor mij geworden. Meneer El ik, ik vind, Ik laat de, de uitermate positieve... Laat ik aan u. Dat is uw woord. Ik vind niet dat ik uitermate positief daar tegenover heb gestaan. Sterker nog, bij de, motie, de vorige motie heb ik inderdaad voorgestemd... omdat dat de vraag was van... kom naar het college toe met de vraag hoeveel, of, of, of er geld nodig is. Was een vraag, toen, we wisten nog geen eens hoeveel geld er zou moeten, moeten worden gevraagd. Um, wij hebben toen ook de, er stond ook iets over de CIA in. Dat hebben we er toen ook uit laten halen. Um, dus het is uw, nou, uw oogpunt dat, wij denken, dat u denkt dat wij uitermate positief zijn geweest. Dat is niet het geval... En ik zou ook zeggen van, ik zou die woorden terugnemen als ik u was. Ik kijk even rond. Niemand een vraag nog verder of interruptie. We gaan dan door naar meneer Kramer. Aan u het woord, meneer Kramer. Dank u, voorzitter. Uh, ja, ik zal niet in herhaling treden, maar... Uh... Wij kunnen instemmen met het uh, voorstel, echter uh, wel met een andere dekking... Uh, voor de onttrekking uh, van uh, de strategische investeringsagenda. En daarvoor hebben wij een uh, abonnement opgesteld. En ik zal dat uh, helemaal voorlezen. Ik denk, als u de essentie ook kunt vangen, vind ik het prima. Maar er moet later geen discussie over zijn, meneer Kramer. Dan lees ik hem helemaal voor. <lacht> Gelezen het voorstel in zaken de gemeentelijke bijdrage Formule 1 overwegende dat de reserve strategische investeringsagenda zou moeten worden ontzien. Omdat deze reserve nodig is voor andere aanwendingen, zoals onder meer in het raadsprogramma verwoord. Deze keuze vraagt om aanpassing van de opstelling van kosten en baten. Een kritische beschouwing van de extra benodigde gemeentelijke uitgaven kan leiden tot een lager bedrag. Een verhoging van de toeristenbelasting met 25 eurocent extra naar 3 euro... niet vreemd is, gelet op de tarieven elders... en naar verwachting niet zal leiden tot afname van het bezoek aan Zandvoort. Besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. Punt 3 komt te luiden. Hier kom ik straks inhoudelijk nog even op terug. In te stemmen met een bedrag tot maximaal 1,2 miljoen... Voor kosten in zaken extra-ambtelijke capaciteit, facilitaire voorzieningen en onvoorzien in de periode 2019 tot en met 2022. Punt 5. Komt te luiden de voorstellen benoemd in de beslispunten 2 en 3 onder meer te dekken uit een de verhoging van de toeristenbelasting... En de forense belasting vanaf 2020 met 33 Dit betekent voor de toeristenbelasting een verhoging van 75 cent van 2,25 naar 3 euro. Punt 7 komt te vervallen. De volgende punten worden doorgenummerd en bij verwijzing aangepast. Zandvoort 26 maart 2019. De fractie Open Zet, medegetekend door de PvdA en D66. Ik kom nog even terug op wat ik net zei van uh, punt 3 komt te luiden... ...in te stemmen met een bedrag tot maximaal 1,2 miljoen. Uh, voorzitter, uh, er zijn uh, ook uh, nog eens inkomsten uh, in het voorstel ingeboekt... ...waar het college geen zekerheid over kan geven... Uh, in het abonnement is daarom uh, ook een activiteit die naar het oordeel van OpenSET een onrechte als gemeentelijke uitgave is opgenomen, geschrapt en bezuinigd. De activiteit en de hoogte van de post kunnen wij nu niet noemen omdat die uitsluitend in het gehe geheime deel uh, genoemd staat. Om deze activiteit uit te voeren zijn naar de mening van OpenSET andere middelen bij de gemeente en fondsen beschikbaar waaruit deze gedekt kunnen worden. Dank u, voorzitter. dank u wel, meneer Kramer. En ook dank voor het feit dat u zorgvuldig dat wat openbaar en geheim is, scheidt, Want dat is hier belangrijk. Zijn er vragen ter verduidelijking over het abonnement? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Uh, dan is nog steeds aan u in eerste termijn het woord. Of heeft u me hiermee ook al afgerond? Want u was heel compact in de openingszin, dacht ik. Uh, volgens mij had u dat toch gevraagd aan ons? Ja. Dan wil ik het hierbij laten. Nee, ik, soms krijg ik een andere reactie wel eens terug vanuit de raad. Dank, meneer Kramer. We gaan verder. Uh, nou, ga ik eens even kijken. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Um, in de commissie had ik al aangegeven. Uh, niet zeg maar uh, onwelwillend tegenover de verhoging van uh, de toeristenbelasting te staan naar de 3 euro. Maar. Tegelijkertijd zou ik wel willen vragen hoe de rest van de raad erover denkt... en hoe het college erover denkt om diegenen die uh, zeg maar, uh, toeristenbelasting betalen... op een kampeerplek, om dat tarief juist een klein stukje naar beneden te brengen. Zoveel hebben we er niet meer. Hè? Eigenlijk hebben we nog een anderhalve camping. Zo kun je eigenlijk wel stellen. Dus uh, als je dat tarief iets naar beneden kan brengen... want voor die mensen wordt het denk ik toch wel een dingetje. En als je daar, uh, ja, andere gemeenten doen dan ook. Als je kijkt naar uh, Scheveningen. Ja, die hebben ook een, uh, een ander tarief voor uh, nachtverblijf in een, op een camping. En in de haven dan, uh, ja, dan in hotels en dergelijke. Um, als we met een kwartje verhogen voor de, de hotelovernachtingen... denk ik niet dat het echt een probleem is als je het tarief op hetzelfde laat... of zelfs iets naar beneden voor de campinggasten. Dat is één. Um, ik heb al eerder aangegeven, niet onwelwillend te staan... tegenover het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit om dat aan te passen. Um, die 1,2 die miljoen om daar paal en perk aan te stellen. Maar aan de andere kant vind ik wel dat je de CIA juist wel daarvan moet gebruiken. Dus ik, ik ben een beetje in, in dubio daarmee. Kijk, op het moment dat we ook weten wat we aan inkomsten kunnen verwachten... En dat is natuurlijk duister. Is maar net uh, in eerste termijn heeft de wethouder dat aangehaald. We weten niet of de populariteit van onze Max zo blijft. Uh, wie weet zet hij hem volgende week ergens tegenaan en rijdt hij voorlopig niet. Dan zal ook de F1 in, in, in Zandvoort, als hij er komt, minder populair zijn dan dat wij hopen. En ik vind dat we daar voorzichtig in moeten zijn. En uh, die verhoging naar die 3 euro, als we die nou gebruiken. En, ik heb het dus in de vorige commissie gezegd. Als we dan zien dat we eraan overhouden en dat we dat dan met elkaar afspreken, weer terug te storten in de SIA, dan denk ik dat dit amendement eigenlijk verder overbodig is op dat beslispunt naar de 3 euro dan na. Lijkt mij. Maar ik, ik weet niet hoe anderen daarover denken. Zal ik ze eens uh, in stelling Zal, ja, gaan, gaan brengen, zou mevrouw Van der Veld? Voor me, dat zou wel heel fijn zijn. Ja, want... ja, en voor de rest heb ik alles in de commissie al gezegd wat ja. ons uh, bezighoudt. Dank, Dank uh, voor de hoofdlijn en de compactheid. Uh, meneer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. De PVV kan zich niet voorstellen dat dit feest, want dat zou het gaan worden, niet zou doorgaan. Wanneer het niet zou doorgaan en herkansing op korte termijn ligt niet voor de hand, voor middel 1 kennende... De waarde van de helikopterbeelden van ons mooie strand en omgeving die de hele wereld overgaan zijn lastig in geld uit te drukken. Daartoe zijn wel pogingen gedaan en de bedragen waar het dan over gaat zijn ruimschoots hoger dan wat wij hier zouden moeten gaan investeren. Het verleden leert ons dat mensen wereldwijd nog veel jaren na de laatste Grand Prix, 1985, nog steeds zand voortgoed op het netvlies hebben. Naast de directe profijt is er dus ook nog een sprake van een zeker na Goed voor Zandvoort en haar inwoners die nu eenmaal voor 70% belang hebben bij het toerisme. De voorgestelde verhoging van de toeristenoplossing, waarop al vijf jaar geen aanpassing heeft plaatsgevonden, komt ons bescheiden en afgewogen voor. Gedeeltelijke financiering uit de strategische investeringsagenda lijkt ons volkomen logisch. Het is zowel een investering als strategisch, dus ja, waarom zou dat daar niet uit gehaald kunnen worden? De eenmalige en structurele bijdrage waarmee we laten zien dat wij als Zandvoort hier volledig achter staan, lijken ons ruimschoots verantwoord. Eén punt van aandacht. Er moet bij de kaartverkoop wel rekening worden gehouden met de inwoners van Zandvoort die geen baat hebben bij een combi-ticket. Ten aanzien van de motie van GroenLinks, ja, CO2 is geen vervuiling, maar een natuurproduct. Ja. Ruim 95% van de CO2-uitstoot is de natuur. De menselijke invloed daarop is verwaarloosbaar en zelfs niet meetbaar. Wij halen hier adem, wij stoten ook CO2 uit. Het hele, hele leven op deze planeet is CO2. Met te weinig CO2 houdt het leven op. Dus die motie gaan wij niet steunen. Ik hoop niet dat ik daar iemand mee verras. Het amendement van OPZ lijkt ons overbodig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Er is een vraag ter verduidelijking of een interruptie... Meneer Ja, in De gemeente hebben we interrupties. En uh, die ga ik ook plegen. Want u, ik hoor u over de CO2 klagen. Nou, wij kennen uw uh, retoriek ondertussen wel over de CO2. Wat allemaal onzin is en dan moet het allemaal maar op. Dat hoeven we niet nog een keer te horen. Um, maar er gaat ook, dit, dit, deze motie gaat verder dan alleen de CO2. Laat ik dat duidelijk zeggen. Het gaat ook over de vervuiling. Het gaat over de hardcups. Het gaat over hoe wij omgaan met de natuur. En ik neem aan dat de PVV de natuur net zo lief is... als dat die GroenLinks is. En ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Meneer Van Tichelen. Uh, de PVV is de natuur veel liever dan uh, GroenLinks. De aarde vergroent door de CO2. Het demoniseren van CO2 zijn wij fel tegenstander van. Omdat het aantoonbaar onzin is. En dat blijven we doen. Dank u wel meneer Van Tichelen. Meneer Elkebani, wilde u nog uh, reageren? Oh, ik zag geen vinger of. Uh, maar ik moest uw non-verbale signalen goed interpreteren. En u het woord. Ja, u, u komt weer met. Uh, het is algemeen bekend dat en noem het allemaal op. Maar. U bevindt u, u, u, u zich op een bepaald deel. U fixeert zich op een bepaald deel van de wetenschap. En u generaliseert dat. Er zijn legio voorbeelden, legio onderzoeken. Nog meer dan de tegenstanders. Die zeggen en zien, laten zien dat het wel degelijk een probleem is. En ik vind dat u met uw woorden dat hele probleem, het hele probleem onder, onderkent. En u, u, u gaat geen eens in op mijn vraag. U gaat geen eens in op de vraag wat u vindt van de vervuiling en of we dat tegen moeten gaan. En dat, dat vind ik spijtig en dat vind ik helaas. Ik had van de PVV wel een constructieve verhouding verwacht. Dank u wel, meneer Algebali. <laughs> meneer Van Tegelij, wilt ja. u reageren? Ja, uh, meneer de voorzitter, uh, ik weet niet hoeveel energie wij hier nog uh, aan moeten besteden. Uh, laten we het zo zeggen. Wij zijn anders geïnformeerd dan de heer Elkebali. Laten we het daarop houden. Goed, dan parkeer ik even dit uh, debatje op een onderdeel. En gaan we terug uh, naar de eerste termijn, de hoofdlijn. Wie uh, heb ik ook alweer opgeschreven? Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik heb uh, in de commissie beloofd dat ik... Uh... Nu iets minder van mijn tijd uh, gebruik gaan maken. Daar kom ik iets op terug, want ik, ik ben niet helemaal tevreden over alle vragen over antwoorden die ik van de wethouder heb gekregen. Voor alle duidelijkheid, Partij van de Arbeid vindt dit ook een evenement van een buitengewone categorie. En ondersteunen, ja. Faciliteren en extra capaciteit vrijmaken, daar hebben we met elkaar een uitspraak over gedaan. Maar 4,1 miljoen is... Niet zomaar een, een beetje geld. Ik heb het niet in mijn achterzak zitten. We moeten dus goed kijken hoe we die facilitaire bijdrage aan het circuit... hoe we dat gaan regelen. En dat moet dus niet aan het circuit en niet aan commerciële partijen. Dus hebben we vragen gesteld over um, welke garanties en zekerheden zijn er... welke risicodekking is er... en vooral hoeveel grip is er op de uitgaaf van de gemeente. Want de winst moet ook behaald worden uit een goed verkeers- en mobiliteitsplan... En die structurele oplossingen waar we het met elkaar over hebben... die spreken ons zeer aan. Daar zijn we echt enthousiast over. Maar dat komt natuurlijk alleen maar tot stand... als we met elkaar in de hele regio daar de samenwerking zoeken. En daarvoor moet de gemeente de grip erop houden. Um... Dat geldt ook voor het verkeersplan en de side events... dat ze niet in het businessplan terecht moeten komen. Voor ons is dat echt wezenlijk... dat we daar met elkaar een duidelijke uitspraak over doen. En dan vind ik het jammer dat de wethouder niet even zegt... ja, voor ons is het helder, wij houden daar grip over. En, wij, uh, en ik garandeer u dat we niet zomaar een zakje met geld uh, overdragen. Dat vind ik echt jammer. Voor wat betreft de SIA ben ik in de commissie wel uitgebreid en duidelijk geweest. Onze opgaven op het gebied van sociale woningbouw en, en van energietransitie zijn groot. En we kunnen ons niet permitteren dat onze reserves onder een bepaald niveau eh, zakken. En het mag duidelijk zijn dat we die eh, amendement van de OPZ dan ook ge, gesteund hebben. Dat geldt ook voor de duurzaamheidsoproep eh, van uh, collega van GroenLinks. Kortom, we zijn positief, maar we zoeken wel... Uh, antwoorden en in de zoektocht naar structurele oplossingen mobiliteit... willen we de grip van de gemeente echt duidelijk zien. En uh, dit was voor wat betreft de eerste ronde onze bijdrage. Dank u. Dank u wel, mevrouw Koper. En ik ben het niet met u eens. U heeft keurig de balans tussen commissie en raad... wat mij betreft goed bewaakt. Uh, meneer Stefan. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort en zakelijk houden... Want uh, het, het raadstuk van de wethouder... ik vind het uh, prachtig. Uh, wordt heel duidelijk aangegeven... wat er gevraagd wordt. Er wordt onderbouwd hoe dat gefinancierd moet worden. Dat, natuurlijk moet er nog invulling worden gegeven... maar daar wil ik ook verder bij laten. Het stuk, het, het stuk spreekt wat, wat CDA betreft... Voor